Voorzichtig, hè? Ik wil u nog terug hoor. Ja, kom in orde. Uh, commandant kommandant uh, hebt u nog even? Ja. Uh, kijk, we hebben nog eens overlegd en we denken inderdaad Hoe is commissaire de commissaire Van In? Van In? Wat kunnen we? Oeh, want dus er stond een op onder? Waar is hij naartoe? Ik denk dat hij ondertussen al bijna bij het is. Zo. is niet Merde nom de Dieu! Responsabel, die man. Ja, maar u kunt niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn actie, Commandant. Integendeel, u hebt echt alles in het werk gesteld. Waar zit hij nu? Ik zie hem niet meer. Daar, achter die strijd bij het raam. Wat doet hij daar? Blazen ja, zeker. Ja, mijn zijn conditie. Dat is niet zoals bij u, hè, Commandant. Esprit. Jij beseft dat ik hier melding van moet maken in mijn rapport. Als het slecht afloopt, doet u. Ah, maar dat geloof ik niet. Ah, maar u neemt hem ook nog in protectie. Maar als het goed afloopt, commandant, doet er misschien beter aan niet in uw rapport te zetten... dat commissaris van In dat zaakje hier voor u heeft opgelost. Nog een chance. Voor hem dat mijn mannen dat hele chalet onderschotten. Ik kijk naar binnen. Attention. Hij doet teken. Ja, de kust is veilig, commandant. Attention. Allez-y, allez-y. Oké, okay. Is dat nu echt nodig, Commandant? Pardon? Die machtsontplooiing, dat intrappen van de deur... ...maar ja, dat hoort bij de huisstijl zeker. Uh, waar hebt u het over? Ik had u mannen anders kunnen vertellen dat de deur niet op slot is... ...en dat er ook niemand meer aanwezig is in die chalet, behalve dan een lijk. Lijk? Van wie? Nou, dat zou ik u eerlijk gezegd niet kunnen vertellen, Commandant. dat. Pieter. Dat lijkt, uit, oh, dat is toch niet van Alain, Zou Zal ik Alain, er dan he? nog zo vrolijk bijlopen, denk je? Nee, dat oh. lijkt is niet van Alain. Oh, gelukkig zeg. Maar voor de rest weet ik het echt niet. Dat was niet om onze brave commandant te treiteren dat ik dat zei. Of het nu Simon de Voogd, of Hubert de Nijs is die daar dood op de grond ligt. Ja, goed, dat is dan voor de komende dagen te onderzoeken. En, Evra, hoe zit het? Heb je uw eerste vaststellingen ook al gedaan? Een kogel in de kop. Ja, daarvoor moet je bij de Rijkswacht zijn om zo rap tot die conclusie te komen. Ja, mijn mannen doorzoeken de chalet en gij Vanin. Gij hebt hier niks meer te zoeken. Wij spreken elkaar later nog, compris? Daar, dat kleine kamertje. Daar hebben ze de jongen waarschijnlijk vastgehouden. Leeslicht is amper groter dan een berg ah, toch plaats genoeg voor een matras en een oud deken. Meer moet dat niet zijn. van Vanin. Oui, mon commandant. Door. A vos ordres, mon commandant. Kom, we zijn hier weg, dat Commandant Evra rustig zijn vaststellingen kan voortzetten. En dat is het, zowat zeker, tenzij de substituut hier nog iets aan toe te voegen heeft. Nee, nee, nee, commissaris, uw resume was zeer voorzichtig. Maar wat is alleen dan nu? Ze hebben hem overgebracht naar een andere plek, zegt u. Maar ik weet niet waar. Ja, en, en er zijn ja. nog meer zaken onduidelijk. Hè? Ja. Hoe wisten de ontvoerders dat de Rijkswacht het chalet had gelokaliseerd? Pardon, de politie heeft dat Versavel. chalet. Verzavel, hebt u enig idee waarom en door wie de voogd werd vermoord? Dat lijkt me nogal logisch, kapitein. Door de en... andere ontvoerder. Oh. Nou, Ze hebben misschien een ruzie gekregen over het lot van de jongen. Mogelijk. Dus in dat geval zou Nazis het pleit gewonnen hebben... en bevindt de jongen zich momenteel in zijn macht. Nee. Ik vraag me nog altijd af waarom die chalet op naam stond van Hubert de Nijs. Een man uit Zeebrugge die, zoals uit ons onderzoek blijkt, al drie maanden dood is. Ja, terwijl ja. zijn vriend Simon de Voogd volgens de politiecomputer ongeveer net zo lang overleefd Ik geloof is. niet dat dergelijke kwesties nu prioritair zijn. Ja, overschot, ja. overschot van gelijk, kapitein Dond. Maar ze zouden wel een licht kunnen werpen op de motieven achter deze keer. dan, alsjeblieft, ik wil alleen laan terug. Sssst. Sssst. Hoe moeten we nu reageren, hè? Na deze laatste ontwikkelingen? Morgen zouden mijn schilderijen naar het openbaar moeten worden verbrand. Maar ja. heeft dat nu nog zin? Of Enfin, Vincent! Het is de enige manier om Alain terug te krijgen. Mevrouw, mevrouw heeft gelijk. Zolang er geen tegenbericht komt van de ontvoerder of de ontvoerders... blijft onze modus operandi ongewijzigd. Ja, ja. en dat betekent... We volgen de eisen van de ontvoerders op en laten de verbranding doorgaan. Maar... We grendelen wel de hele stad af. Ja. We mogen ervan uitgaan dat één of meerdere ontvoerders ter plaatse zullen zijn... om het allemaal van op de eerste rij te kunnen volgen. Ja, maar waarom zouden ze, als ze het ook op de televisie kunnen zien? En we mogen ook niet vergeten dat we slechts over één signalement beschikken. Hè? Dat van Ginasis. Zeer juist, Guido. Als Ginazes de festiviteiten niet met zijn eigen ogen komt volgen, zijn we aan voor de moeite. Of dacht u ons mannetje zomaar uit de menigte te kunnen pikken, kapitein? In het geval van een wraakactie lijkt het me voor de hand liggend dat Ginazes op de eerste rij zal zitten als het, uh, het vuurwerk begint. Ja, volledig akkoord, kapitein. Maar stel... ...stel dat de voogd niet werd vermoord door Nasus... ...en dat alleen zich ook niet in de handen van Nasus bevindt... ...maar in die van de moordenaar van de voogd. Of, of stel dat Nasus eveneens werd vermoord door de moordenaar van de voogd. Ja, waar staan we dan? Nergens, hè? Ja, precies. Ja, maar dat zijn alleen maar veronderstellingen, commissaris. Ja, maar het zijn stuk voor stuk ook mogelijke scenario's. Ja, Goed. Precies. Wat uh, stelt u dan voor van in? Terwijl de Rijkswacht de stad afgrendelt... ...en bij de openbare verbranding op de loer gaat liggen... ...om geen Nasus te pakken krijg ik de leiding van het onderzoek naar de moord op Simon de Voogd. <laughs> Wat hoopt u daarmee te bereiken, commissaris? Dat geen van de andere mogelijkheden die ik zo net geschetst heb... over het hoofd worden gezien, kaptein. En dat Alain gezond en wel bij ons zal zijn... voordat de openbare verbranding begint. Ik ja. vertrouw u, commissaris. Ja, ik ook, ten volle. Ja, maar meneer de procureur staat mij toe dat ik toch... Uh tamelijk sceptisch bij deze voorstellen. Ja, dat de de kapitein. Meerdere parallele acties, dat is, dat, dat is onprobleem, mevrouw. En uh, is bij gevolg, gevolg, gevolg, stelt u voor. De hele operatie mm -hmm. zou beter centraal geleid worden door de Rijkswacht. Ja, ja, ja. We hebben meer ervaring met ontvoeringen en wij beschikken het ook over. Het was anders wel de, de om... politie die met de namen van Gynasus, Simon de Voogd en u, de Nijs voor de dag is gekomen, meneer de procureur. De Rijkswacht en politie hebben in deze en tot dusver. ...complementair gewerkt, mevrouw de substitut. En ook met resultaat, wat de politie betreft. Ja. Het lijkt me dan ook aangewezen op deze weg verder te gaan. Commissaris Van In leidt zijn onderzoek... ...en kapitein Dond concentreert zich op de ordehandhaving. Dat was het wat mij betreft, heren. Ja, ok. um, uh, nog één ding. Nog één ding, meneer de procureur. Uh, ja? Ik zou de dood van Simon de Voogd nog graag 24 uur uit de pers houden. Dat kan geregeld worden, neem ik aan. Dat kan, commissaris. Dank u. Dat was alles, heren. Dank u Commissaris, kan ik u en uw medewerker nog even spreken? Onder vier ogen. Geen probleem, mevrouw. Guido, Annalore, komen jullie even mee?